Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. S'nachts naar de kroeg of de club zit er echt niet in. Er was nog een heel klein kansje... Koninklijke Horeca Nederland was erover naar de rechter gestapt. Zij vonden dat horecazaken s'nachts open moeten kunnen, zonder sluitingstijd. Maar de rechter heeft net uitspraak gedaan en de belangenclub voor horecazaken kreeg geen gelijk. Met als reden dat de zaak te vroeg is aangespannen. Eerst had het parlement er een klap op moeten geven. Koninklijke Horeca Nederland is teleurgesteld. Het is niet bekend of er nog een zaak komt. Agenten hebben geschoten in een woonwijk in Almelo. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom. Er zou in die wijk iemand met zijn neergestoken. Ook stond er op een balkon iemand met een kruisboog te zwaaien... vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Daar is ook mee geschoten. Of daar iemand bij gewondst geraakt... dat is mij nog een beetje onduidelijk. Daar ja, komen we hopelijk later vandaag wat meer over te weten. De politie zegt dat ze iemand hebben opgepakt... en dat de situatie onder controle is. De straat is nog wel afgezet en buren moeten nog binnen blijven. De gemeente en de provincie Utrecht hebben een nieuw idee voor de A27. Er zijn plannen om die snelweg te verbreden. Veel mensen zien dat niet zitten, omdat er een stuk bos voor gekapt moet worden. En dus hebben ze in Utrecht nu bedacht om op de A27 nog maar 80 km per uur te rijden. Dan kan er een rijbaan bij zonder de weg te hoeven te verbreden. En in sommige supermarkten staat die al, een soort statiegeldautomaat... waar je oude, afgedankte kleding in kan doen. Het ding is bedacht door Suzanne en Carlijn uit Krimpen aan de IJssel. Elk jaar in Nederland gooien we nog 150 miljoen kilo kleding in de prullenbak. En dat is superzonde en ook heel erg slecht voor het milieu. Het werkt dus net als bij lege flessen. Je gooit je oude kleding erin, drukt op het knopje en dan krijg je een bonnetje. Deze klanten zijn enthousiast. Heeft u al wat kleding gedoneerd? Ja, we hebben al verschillende keren gedaan. Ja. Ik denk dat ik het wel doen. Want ja. ik vraag me ook af dat als ik er wat in gooi, wat krijg ik er dan voor? Als je genoeg bonnetjes hebt gespaard, krijg je een voucher waarmee je een cadeautje kan uitzoeken, bijvoorbeeld een theedoek van gerecycled materiaal. Het weer, nu nog veel wolken, kan een bui vallen, ook af en toe zon en een graad of 20. Dit weekend zijn de meeste wolken vertrokken, lekker zonnig dus, weinig wind ook en opnieuw zo'n 20 graden. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker op de weg en ook in de regio is dat goed te merken. Gelukkig leveren de meeste files maar een paar minuten vertraging op. Er is één echte uitzondering. Dat is de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en Knoppensvelsen staat daar 3 kilometer file. En de vertraging is daar ruim 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Welkom bij morgen is het weekend. En achter de knoppen zit weer Pim Groof. En ik ben Maya Kop en weet u allemaal hartelijk welkom. Hartstikke goed. ja. Welkom iedereen dus, ja, op deze mooie, rustige, zachte zomer. Ja, het is ja. echt lekker. Het is lekker, vind ik ook hoor. Ja. Vanochtend al heel eind gewandeld met nieuwe paard in de duinen van 10 ja. kilometer. Echt waar? Ik, ja, 10. Nou, is behoorlijk. Ja, dat. Dus, uh, ik heb, ja? uh, ik maar je me... kan er af en toe op gaan zitten, dat scheelt natuurlijk. Nee, ik heb er niet op gezeten. Ik nee? heb er naast gelopen. Dat is ook heel goed voor een paard. Ja? Het was ook heel goed voor mij. Ik was echt helemaal... Waarom moet een paard elke dag bewegen? Hm? Waarom moet een paard elke dag bewegen? Omdat hij anders stijf wordt. Dat is ja? met mensen ook. Rust, roest. Ja, maar elke dus... dag toch heel stringent wel? Echt, ja. Ja? ja, een paard op een stal, zeker... Die, die, daarom komt die nieuwe wet ook in 2023, hè, de Dierenwet. Ja. Dat dieren niet meer opgehokt mogen zitten. En dat is met paarden natuurlijk ook zo. Als je, als je een paard ophokt, ja, dan wordt een paard stijf. En, en, en, ja. ja, maar daarom worden ze toch uitgelaten door de zaakjes. Met die paardenmeisjes, die uh, gaan er dan een rondje mee lopen ofzo, of zo, wat ook. Ja, ja maar een, paard, een, een wild paard loopt zo'n 30 kilometer per dag. Oh, dat is veel. Ja. Dus ja. ja. Ja, het zijn geen wilde paarden meer. Het zijn een beetje uh, gewoon. Het zijn sygheren. geen wilde ja. paarden meer. Maar een paard moet wel altijd blijven bewegen. Daarom is er sowieso een stal voor een paard niet goed. Daarom heb ik mijn paard ook een, een soort van paddock paradise. Zodat ja, hij ja. naar buiten kan, en, kan bewegen en ja. zelf kan bepalen wat hij uh, wel ja, en wat ja. hij niet doet. Ja. En daar gaan we het volgende week over hebben. Hè? Daar gaan we het volgende week over hebben. We gaan allemaal mensen interviewen op stal over uh, nou ja, de nieuwe ideeën van de provincie Noord-Holland... om uh, ja, de boeren daar ook te uh, onteigenen. Ja, nou, maar dat is toch wel goed dat, boeren toch, uh, dat er minder boeren komen? Ja, maar dan moet je bij de megastallen zijn. en niet bij de, de, Hier staan 160 paarden. Ah, waar moet je die laten? Uh, punt 2 staan ze ja. eigenlijk in de meest natuurlijke vorm maar die er is. Maar ik snap de relatie niet tussen boeren en paarden... Je zegt de paarden of de boeren worden. Ont je moet onteigend. Ja? Wat ja. heeft dat met paarden te maken? Omdat wij bij, bij, ook bij een boer staan, Oh, van je de staat is ook een boer. Oh, en die boer. Althans, moet dat vecht. is ook een boerderij met, met heel veel land. En vroeger oh. was dat, het bestaat dat al 500 jaar. Dat heet uh, ook een boer? Dat heet ook een boer, ja. Oké, ja. oh, ja. okay. dus die worden meegeteld? Die worden meegeteld. En we en paarden ook veel CO2 dan? Valt wel mee. Want er zijn, ja. nou, er zijn ook, en daar ben ik nog, nu nog even aan het uitzoeken. Er is een, een, een stukje waar ze net al geprobeerd hebben om boeren te onteigenen. Dat ja. is al gedaan. En qua stikstof leefde het geen enkele moer op. Oh. Dus ik vraag me af of dat wel zo werkt. Kijk, het is wat anders bij megastallen waar uh, met name van koeien mest en urine bij elkaar komen. Ja, dat geeft de stikstof. Ja. Okay. Maar de paarden die wij eigenlijk in kuddes bewaren... die poepen ergens anders als waar ze piezen. Dat, ja? dat doet de koe in de wei ook. Ja. Alleen ja, okay. in een stal komt het bij elkaar. Ja, op die manier. Ja. Ja. Dus. Maar 160 paarden is best wel veel. Ja, dat is heel veel. Ja. Ja. Dus, uh, ik, ga allemaal, ik ben allemaal interviews aan het doen. Dat is echt heel erg leuk, want je leert je stalgenoot ook een beetje kennen. Hey, wat wil je bereiken? Wat wil ik bereiken? Wat ik wil bereiken is... Uh, nou, er is ook een petitie opgestart uh, uh, tegen het, uh, het onteigenen van die boeren. Wat ik wil bereiken is, dit is ook natuur op deze manier. Dit is ook een bepaalde manier van paarden houden... En al de, de, ja. zo aan de, aan de uh, ja. Amsterdamse waterleidingsduinen. Uh, dus ja, we moeten wat aan het milieu doen. En iedereen zegt, ja, niet aan mijn stukje. Ja, nee, maar ik heb zoiets van... Er zijn meer stikstof uh, te halen bij Tata Steel en bij uh, Schiphol. Ja, ja, en bij die grote boeren. Ja, die en bij die grote megastallen. Daar, daar wordt meer stikstof kwijt, uh, uitgestoten als ja. Jullie bij 160 een... Uh, paarden. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, dus. ik ben benieuwd. We gaan het volgende week allemaal horen... Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar nu weer wat muziek even. Absoluut. Een little rifle band met Home on Monday. Ik denk dat iedereen wel dat uh, stuk in de ZFM Zandvoerse krant heeft gelezen van Jimmy. Over zijn uh, verbazing en zijn ongemak. Uh, wat tot uiting kwam in de politieke cursus. Hè? Ja. Die, we, die hebben we allebei ook gevolgd. Dus, uh, uh, we gaan Jimmy even uitnodigen om uh, volgende week in ons programma te komen. We gaan hem nu een e-mailtje sturen. Ah, en dan hopelijk kan hij uh, volgende week komen en het een beetje toelichten. Ja, want ik ben wel heel benieuwd. Hij heeft het toch iets anders ervaren als wij. Wij, hebben het, maar ja, wij hadden waarschijnlijk andere vragen en hij zat niet in ons groepje. Ja, ja. Dus, maar ik ben heel benieuwd waar hij, uh, ja, met wie waar hij op ja. doelde en al dat soort ja. dingen meer. Ja. Maar echt, wil we willen echt iets meer willen. Nee, zeker. Op dit moment is de coalitie... coalitie, coalitie. College? Nee, coalitie. Coalitie? Coalitie. coalitie. Sorry. Cool. Het <lacht> <lacht> werkt uh, uitstekend, ja. ja. Uh, ze steunen elkaar, uh, het gaat goed allemaal. Dus ze hebben ook voorgenomen tot uh, volgend jaar verkiezingen. Uh, geen ja. revisie te maken. Nou, volgens ja. mij werkt dat goed. Tot nu toe. Dus wij ja. gaan even nog een mailtje dichten. En onderwijl gaan we naar muziek luisteren.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 From the Sorbonne and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on as it does. But when you go on your summer vacation, you go to Juan Lapin. But with your carefully designed topless swimsuit, you get an even suntan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 We hebben natuurlijk een heel groot evenement hier gehad met 70.000 mensen en nog een hele zandvoorters. Ja, wanneer? Nou, dat is een paar weken geleden, geleden. Oh. Was dat een groot evenement? Ja, was, ik zeker niet. Was, was, was iets met autootjes. Oh. Ja. Maar er zijn, de, de, de, de, er zijn geen grote uitbraken geweest. Nee, dat is het positief. Is dus echt inderdaad. heel. Ja. Uh, ja. ja. ja. ja heel en schoon. eigenlijk aan alle kanten was dat feestje was, was gewoon geslaagd. Ja, klopt. Ja. ja. Yes. Dus volgend jaar weer, denk ik, en dan uh, het jaar erop weer. Ja. En ik denk dat volgend jaar gewoon vol kan. Ja, ik je... denk het ook wel inderdaad, ja. ja. ja. ja. Dus. Nou, voor de rest... Uh. Niks? Helemaal niks, nee. Geen ja. scooter rijden frontaal in -rijden, botsing op fietspad, C weg. Front, ja, maar al op, op de zeeweg op de... frontaal in botsing. Met wie is die eigenlijk in botsing gekomen? En mag die daar op het fietspad komen? Ja, natuurlijk mag die scooter. Die op de zee... Op de ja, het is gewoon een fietspad, hè? Het een ja, fietspad. Ja, ja. er zijn aan twee kanten fietspaden. Ja. Dus, uh, maar daar wordt, weet je, zo heel veel. Ik weet nog wel dat ik erover reed dat ik uh, naar mijn werk ging. Maar heel veel mensen rijden zonder verlichting. Hè? Ja. Twee scooterrijders, frontaal met elkaar in botsing gekomen. Auw. Oh, ja. Als we het naar zo'n Ik denken dat ze allebei met z'n langs lans en dan tegen elkaar in en dan bam. Hè? Ja, maar het was wel de bedoeling dat je elkaar uit het zadel dan wipt. En niet dat je met je paarden tegen elkaar zo <laughs> <Doem. laughs> Dat was niet de bedoeling. Nee? Nee, nee, nee. nee. Wat is een leuk aan paardrijden? Wat is een leuk aan paardrijden? Oh, het is geweldig, het is rustgevend, het is, uh, je bent bezig, je bent intensief bezig zeker met een ander wezen, want je moet toch op elkaar vertrouwen. Het paard moet op jou vertrouwen, jij moet op het paard ja? kunnen vertrouwen. Oh, okay. ja. Dus Het is heel intensief. Maar het leukste natuurlijk galopperen langs de, de kustlijn en zo, hè? Ja. Dat, dat, iedereen denkt dat het maar gaat om heel erg hard te gaan ja, met zo'n paard, maar ja. dat is. Nee. Dat shocken, dat vind ik nee. Weet je achter elkaar shocken, nee. Je dat gaat niet achter elkaar uh, shocken. Je bent constant aan het ouderen. Ja. Daarom zit je op een paard. Oké. Okay, nee, nee, nee, nee. Maar het is gewoon... Het is zo rustgevend. En zeker in die waterleidingsduinen. Het is zo mooi. En het is zo... Ja. En je ja. komt natuurlijk op plekken waar uh, normale wandelaars niet komen. Nee, nee, nee. Ik had ook nog een stukje over uh, die openbare toiletten. Van paarden. Nou, mensen die poepen en piezen bij die, die ruiterpaarden, Op de een of andere manier. Ja, daar is plek het is wel heel vervelend. Yeah, ja, voor wie? Nou, voor ons. <laughs> <laughs> het is, de paarden schrikken zich de kleer. Die mensen zitten dan bij zo'n bosje. <laughs> en, dan en dan zitten een ze door stop. hun hurken. Sowieso ja. is het al een mens die gehurkt of liep. Je hebt het ook vaak met sporters. Liggen ze op die grond zo? Uh, uh, uh, uh, uh, uh. <laughs> en dan heb je paarden zoiets van. Fuck! <laughs> Ik ben heel eng. Ze zijn een beetje dom, die paarden. Ja. Je weet je nog een beetje. Ja, ja nou ja, het zijn vluchtdieren. Dus die, uh, oh, die gaan hard weg, ja. Die gaan hard wegrollen. <laughs> nou, ik dus, hoor het al. <lacht> Niks voor mij. Ik blijf gewoon op mijn fiets zitten. Dan ga jij maar lekker op je fiets. Dit, een paardrijden is zo ontzettend... Uh, yes, mooie, ja, zo mooi, hè? Het is echt zo leuk om te ik doen. En kom je wel eens op het strand ook. Ik kom ook wel eens op het strand, ja? ja. En een beetje hardlopen, ja. Of uh, galopperen, zoals jullie dat noemen. ja. Ja, nou. ja, door, die, door die waterlijn is het gewoon hartstikke mooi. Ja, alleen, o, alleen al om te, te, te, te, te, te wandelen langs het strand met zo'n paard. Dat is alleen ja. heel erg leuk. Ja. En ja, ik heb altijd een zweep bij me. Niet voor mijn paard, maar om op, op honden te meppen. <laughs> <Op> honden. <laughs> oh, je hebt jij dat. Ik heb heel veel honden die, uh, die, die, die, die proberen te happen naar, uh, ja, naar, naar de paarden. Zijn ernaar, ja, die gaan zo'n paard als ja. ja. Dus, uh, ja. Ik heb het een keer in het Amsterdamse bos gehad. Als ik aan het rijden kwam echt een enorme, agressieve, grote doberman pinscher aan. Dus die ja. geeft dat beest een lel met die zweep. Ja. Die man, dat is ook dus. nog een keer zo'n grote ja, het bodybuilder box. die erbij liep. Ik, dan kan ik heel hard met een paard, wist je dat? <laughs> dan kan ik <laughs> heel hard hollen. <laughs> dus spring je erop, heel lenig en dan... Tada, tada, tada, tada. Ja, ja nee, nee ik zat er toen al op. Oh, je zat er al op. Oh, ik zat er al oh, er op, dus we waren ja. heel snel weg. En ja. achterom vroeg ik: ja, Als je hand niet onder controle kan houden, dan moet je hem niet loslaten. Oh. <lacht> nou, dat klinkt als een stukje cabaret. He? Ja, ja. nou... Uh... We gaan door met het echte cabaret. Ja. De nieuwe kerstverse voorzitter van de Oude Raad. Hier is mevrouw Mans Handen. Goedenavond, dames, goedenavond dames en heren. Mijn naam is Frederik, uh... Mansander, sorry. Ik, ik moet tegen, tegenwoordig altijd even nadenken, want ik heet sinds kort weer bij me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 En dan nou ben ik zeg maar als voorzitter afgevaardigd... om dat uh, ABC dan ook daadwerkelijk voor u ook echt uh, voor te dragen. Nou, dat vind ik natuurlijk erg leuk. Ik was heel, uh, zeer, heel erg zeer vereerd. Echt heel erg leuk. Het is wel zo, ik was enorm zenuwachtig van tevoren. Ja, ja ik was eigenlijk buitensporig, uh, buitensporig zenuwachtig voor mijn uh, doel. Maar toen kwam ik gelukkig... Hoe heet hij tegen Rogier. Ja, rog Rogier Schreuder. Ja, ja, Rogier, ja, Rogier, ja. Rog ja, Rogier, ja, Rogier, ja, Rogier. Ja, Rogier, ja, en Rogier. Ja, en rog, ja, en, rog ja, en rog ja, Rogier, ja, en Rogier, ja. En Rogier zegt tegen mij, hij zegt, nou, want ik zeg, ik ben zo zenuwachtig, Rogier. Toen zegt Rogier, nou, meid, neem een borrel. <lacht> ja.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 En, Mevrouw Mans Handen. En dan zie je dat chemisch toiletje. Mevrouw Mans Handen. En ik je, nou laat maar, doe het thuis. Mevrouw Mans Handen. Doe het thuis wel, maar dan kom Mevrouw je. Mevrouw Mans Handen. Dan kom je na drie dagen thuis. Ja. En dan zit er echt zo'n. Mevrouw zo Mans ja. Handen. Zo'n zo onderzeeboot zeg ik Mevrouw er dan. Mans ja. Handen.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 Het gewone ABC te doen. Het gewone ABC. Zoals dat is ingestudeerd door u en de uwen. Alsjeblieft. A is van Alpha, met Grieks en Latijn. B is van beta voor het exacte bereik. C is van Christelijk, je werkt en je bidt. <lacht>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 Mevrouw Mans... Handen. Mag ik u vriendelijk verzoeken, nogmaals, om het gewone ABC te doen? I is van, is dit een ABC? Ze langs haar hand. J is van, ja, dit is een ABC. Ja, hier hierzo, daarzo. Komt er zo. nog wat van? K is van... Of niet? Komt er nog wat van... Of niet? Ja, een hele goede L. L is van laten we dan ook gewoon even mijn gang gaan. Voor je het weet ben ik bij de Z, maar als je me steeds in de reden valt, ja, dan schiet het natuurlijk niet op. M is van uh... mevrouw Manshande. Mevrouw Manshande, ja. ja. Ik zou dus. Hij zegt dus ook inderdaad. Ja, ik zou dus genezen. Mevrouw Manshande. Of gekomen, M&M's het zijn zelfs twee en Mevrouw Manshande, MM. Die groene vind ik niet lekker van MM. Nee, weet je Het zal wel psychisch zijn. Mevrouw Manshande. En is van nou zeg, je hoeft me niet zo pisnijdig aan te kijken. Hartstikke lekker dat het nu zo. Hier zo, daar zo. bromsnor.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 R is van rustig. Zes. Nou S zeven, is van... Uh, zeven. Acht. Negen. <tie> t is van tut tut tut U is van... Uh, U verwijdert zich nu van het podium. V is van... Uh, fort, fort, fort. W is van... Wegwezen, nu. X is van... Zie hier nog niks?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 Ik heb weer nog een, een leuk berichtje. Even een stukje terug. Jij hebt er ook wel eens een ABC gedaan. Ik heb nog nooit een ABC gedaan. Nee, niet voor, op een trouwerij, of zo? Nee, of bij nee, heb, nee, nee, nee, nee. Ik heb van huis uit meegekregen, mijn moeder had een ah, aan. Die, die had dat nog van vroeger en die had zoiets van. Ja, en dan werd dat altijd gedaan op, op, op verjaardagen van ja, tantes. Ja, en ja, ja. die hadden altijd heel veel kinderen. Maar er waren ook altijd een paar kindertjes die in de eng die engeltjes waren geworden. <laughs> en dan moest ik altijd de engeltjes spelen. En dan ja, ze vond het vreselijk. <laughs> oh, dat is duidelijk. Okay. Dus uh, nee, ja. ik heb het ook nooit gedaan. Nou, misschien een, een leuke oefening voor volgende week. Hè? Voor volgende week, ja. ja, ja. Of oh, luisteraars die mogen hun ABC insturen. Hè? Ja. Lezen wij het voor. Hè? Lezen wij het voor, absoluut. Okay, goed. Het, uh, het maar goed, ik leuk. onderbrak je. Ja. ja, nou, ik had een leuk berichtje gevonden. Uh, de verstopte liefdesbrieven na een halve eeuw teruggevonden in, in een, uh, achter een kast op zolder. Op zolder in een huis in Overveen is een bijzondere ontdekking gedaan. Benjamin ontdekte daar achter de kast een stapel brieven. Afhankelijk wilde hij de stapel laten liggen. Maar toen hij het aan zijn moeder liet zien en zij ontdekte dat handgeschreven kopijen er al meer dan 60 jaar lagen... was de verrassing helemaal compleet. In een gewoon ruimtjeshuis in Overveen. Suzanne woont er al zes jaar samen met haar man en twee kinderen. Omdat ze beneden aan het verbouwen zijn, is de woonkamer naar zolder verplaatst. Op een dag kroop Benjamin achter de kast tevoorschijn en kwam tevoorschijn met stapel brieven. En de brieven schijnen te zijn van Bas van Helden... En Bas die uh, onderhield met, niet meer dan één dame, met meer dan één dame een uh, correspondentie. Hij had wel vier verschillende meisjesnamen tegengekomen, lag Susan. Of hij een echte Casanova was, dat weet ze niet. Dat zou ze aan hem moeten vragen. Via internet heeft Susan contact weten te leggen met de dochter van Bas van Helden. En inmiddels is Bas zelf ook op de hoogte gesteld. Helaas laat zijn gezondheid het niet toe om het te komen halen. Maar ze heeft wel een afspraak gemaakt met de dochter... en zij komt de, uh, van het weekend dan de brieven ophalen. Op de vraag waarom Bas, die uh, uh, op het moment van schrijven in zijn puberteit zat... de brieven verstopte, heeft Suzanne een mogelijk antwoord gekregen. Ik heb van zijn dochter gehoord dat de moeder van Bas nieuwsgierig was. En het zou kunnen zijn dat hij de brieven voor haar op zolder heeft verstopt. Oh, romantische. Wel romantisch, hè? Oh, wel romantisch, toch? Romantisch, ja, ja, vind ik wel. Ja, als ik een beetje reken, was het dus uh, voor 60 jaar geleden ongeveer. Ik denk dat hij nou 70 80 jaar is, minder puberteit. Ja. 60 jaar geleden. Dus, ja. ja wat schreef je toen over? Ja, ja wat, wat schreef niet ik over in mijn puberteit, ja. <laughs> mijn vader heeft bij mij ook een, een brief altijd bewaard, die nooit ja? ooit onderschept heeft. Onderschept? <laughs> Voordat hij in de brieven verdween. te oh, dwenen. jee. Ja, uh, ja, ja. ja. En hey, je dagboek? Ik die... heb geen dagboek gehad. Ja. Ik heb nooit nee. een dagboek bijgehouden. Nee, nou, ik heb wel nog een poesie album. Een poesie -album. Ja, met poesie. twee open oogjes. Een hartje van goud. zo ah, van Maria, ik hoop ja. dat je hem houdt. <laughs> Ijdele hoop. <laughs> ja, heb je hem weggedaan? Nee, Nee, nee. mijn poesie heb ik nog. Oh, gelukkig. Kan dus, uh, nee. nou, je misschien maar eens uit voorlezen dan. Ja, ik zou hem eens meenemen. Ja, het is hartstikke leuk. Het ja, zijn van die dingetjes Ik weet het, mijn vader had er een hele mooie ja. in geschreven. En, ik heb het ja, ik ik een voor mijn meenemen. zus geschreven. Schrijf ik in, uh, de Beatles zijn mijn ideolen, dan spelen ze geen violen. <laughs> ja. Mijn broer had ook een mooie geschreven, maar ik weet hem niet meer uit mijn hoofd. Ja, ik moet dat poesje allemaal... Ik zal het eens meenemen. Zo oh, je krijgt druk volgende week. He? Ik krijg hem druk, ja. <laughs> Goed, Wat gauw muziek. Doen? Dan ga je even een lijstje maken. Ja? <laughs> Een heel triest nieuwtje gevonden, maar wel een apart nieuwtje. Mike en de legendarische tourmanagers die de wereld overvloog... met wereldvermaande artiesten als de Rolling Stones en Bob Dylan... is op tragische wijze om het leven gekomen. De 73-jarige Brit overleed aan zijn verwondingen... die hij overhield aan het begraven van, graven voor een graf voor zijn hond. Wat exact gebeurd is, is niet helemaal duidelijk... Brits uh, vrouw Julia vertelde aan de Press Democrat dat haar man gewond raakte toen hij op 5 september hielp bij het graven van een graf voor hun hond. Dat vond plaats op de top van een heuvel, vlak bij hun woning in de Amerikaanse uh, Santa Rosa, waar Brits ondertussen woonden. Ja. Britsje overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Ja, een beetje onduidelijk verhaal, ja. ja. Een beetje van uh, wie een kelgraf voor een ander valt er zelf in. Ja, of hij heeft die kaal veel te diep gegraven. Of hij is het heuveltje afgevallen. Ik, eh, ja, of hij heeft zijn eigen voeten met de... Met schep, ja, of met zo. zo schep ja. gedaan, ja. Waar kan je allemaal overleiden als je graf graaft voor een hond? Ja, en je gedaan, graf ja. graaft voor een ander valt er zelf in. Ja, ja, ja. Toch? En als kalf het verdronken is, demp je je put. En nee, hij is heel wat anders, inderdaad. Ja. <laughs> ja. Hij is wel triest, ja. Ja, ach, ja. Maar we gaan... Uh, weer naar het nieuws het, uh, en het, gaan het gaan journaal. En daarna nog uh, dingen. Ja, we gaan uh, f -foute, f foute kinderliedjes. Foute kinderliedjes. Nou ja, wat vroeger hele normale kinderliedjes waren. Ja. Het schijnen eigenlijk hele erge foute liedjes te zijn. Het, het schijnen ook hele dubbele teksten te zijn. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ben benieuwd? Ja. Maar eerst het nieuws. Dus iedereen, tot na het nieuws. Tot